Bijbelstudie, altijd leuk, Dat doen we natuurlijk vaak. Ik ga vandaag proberen te kijken of we daar wat nieuwe elementen voor een aantal mensen in kunnen brengen. Om net even een paar stapjes dieper te gaan. En om te kijken of we daarmee wat nadere ja, lagen kunnen opgraven. En ik denk dat we daar wijsheid bij nodig hebben. En als we dat hebben, dan kunnen we ook dichter bij God komen. Maar laten we nou eerst eens even beginnen met een, een klein quizje. Dus eigenlijk is de vraag, ik ga zo een aantal teksten laten zien...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 Welzalig is de mens die naar mij luistert Door dag aan dag te waken aan mijn poorten Door mijn deurposten te bewaken Want wie mij vindt, vindt het leven En verkrijgt de goedgunstigheid van de heren Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan Alle die mij haten, hebben de lief. Nou, roept u maar Yeshua? Ik hoor wijsheid en ik hoor Yeshua Ja, ik denk dat dat twee logische keuzes zijn Torah hoor ik Nou, zijn we er klaar voor? Even voor alle zekerheid, we hebben het dus over spreuken, 8, 22 tot en met 36 en een mogelijke conclusie zou kunnen zijn, we hebben hem al gehoord dat het over Yeshua gaat. We hebben het gehoord over een lievelingskind, geboren, leven wat je kan bereiken met hem, zijn wegen die je moet bewandelen. allemaal zaken die uh, kunnen slaan op Yeshua. Dus het is op zich uh, niet vreemd. ...dat die naam genoemd is. En dit is wel een standpunt... ...wat de Christendom heeft ingenomen. Ja, en dan kom je weer bij... ...hij was er vanaf het begin, uh, voordat de aarde gevestigd was... Dus, ...en dan kom je richting drieënheidsleren, et cetera. Laten we even teruggaan bij vers 23, want dan gaan we er wat dieper op in. Van de eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Nou, dan kom je al richting Messias, hè. Vanaf het begin, vanaf de tijden, voordat de aarde er was. En dan is er een verwijzing in de Heerzide Statenvertaling... ...naar Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord... En het woord was bij God. En het woord was God. Die is ook net vaker hier langsgekomen. Dus je wordt duidelijk een bepaalde richting ingeduurd hier. Maar laten we toch nog even bekijken wat er verder nog meer staat. Dus het gezalfd, geboren. We hebben hem al even laten langskomen. En weer nog een keer. Geboren, twee keer achter elkaar. In vers 25. Het, het lijkt logisch, hè? Het zou, het, het zou om een mens moeten gaan. Niet, want die wordt geboren, die wordt gezalfd. Even de conclusie. Op basis van 23. Hier staat dat een gezalfde was geboren vanaf het begin der tijden. Als dit dus zo is, dan heeft dat wel wat gevolgen voor hetgeen wat we hier uitdragen. En waarschijnlijk ook voor het huidige jodendom. Ja, ik zou toch willen kijken dat we dat niet even op basis van een aantal kleine regeltjes even bekijken. Maar dat we daar wat dieper op ingaan. Om te kijken of die conclusie dus gerechtvaardigd is. En dat is wat ik vandaag wil gaan doen. Alleen, hoe gaan we dat doen? Ja, bijbelstudie. En ik wilde eigenlijk een Messiaanse wijze, ik heb hem maar even zo genoemd, van Bijbelstudie voorstellen. Die is wel gebaseerd op de Joodse wijze. Alleen, we zullen daar een aantal dingen op moeten aanpassen. Het is de pardes. Ik weet niet wie daarom het bekend is hier. De vier niveaus. Wat ik al zei, we gaan hem wel iets aanpassen. Dan komen we zo op. Er zitten wel wat probleempjes in. Als we dat rechtstreeks zouden overnemen. Maar dat ga ik eerst even uitleggen voor degenen die het niet weten wat de pardes is. Pardes staat voor... De vier preste letters, de P, de R, de D en de S, even snel in het Nederlands. En dat is dus in het Hebreeuws ook de P, de Re, de Dalet en de Samech. Als we die letters gaan vertalen, dan worden dat in eerste instantie de vier niveaus waarop je de tekst kan lezen. De eerste is de P, de Peshat. De twee is de Remes. De drie is de Drash. Hij komt zo nog terug hoor. En vier de Sot. We hem allemaal. En hij wordt sowieso natuurlijk ook nog op de, de site geplaatst. Goed, de Peshat, eerste niveau. Dat is eigenlijk, staat er even vrij vertaald, dat is de rechte, oftewel de letterlijke betekenis van een tekst. De tweede is de remes. Dan heb je wat hints, of de verborgen betekenis, en die volgt dus na de letterlijke tekst. Dus dat is niveau 2 eigenlijk. Dan niveau 3, drash, vertaald zoeken en vergelijken. Voor degene die bekend zijn met het woordje midrash, dat komt daar vandaan. En dat is dus eigenlijk de interpretatie vanuit de rabbijnen. De uitleg die wordt gegeven. Wat haal je hieruit? Commentaren bijvoorbeeld. Jezus deed het ook als hij, het had, als, hij het had, als hij sprak over Yeshua. Dus eigenlijk zijn gelijkenissen. Maar het kunnen ook verhalen zijn. En vanuit de rabbijnse traditie kan het zelfs gewoon iets zijn wat je helemaal zelf verzint. En omdat je dan rabbijnen heb je de autoriteit om dat te kunnen geven. En de vierde is de sot. Dan gaan we richting, ja, het is eigenlijk het geheime of het mysterie. Ze dus zeiden zijn een acht in de tekst die achter in de tekst zitten. En dan ga je al richting mystiek of uh, esoterie, uh, maar ook numerologie. En dat is wel wat, uh, wat bekender, de nummers. Uh, die, uh, dus elke letter in het hebreo die een bepaalde waarde vertegenwoordigt. En daar dan uh, combinaties in zoekt. Nou, even terug naar Pardes. Uh, Strongs 6508, dus hij wordt ook gewoon gebruikt in het uh, in Anach. betekent een park, een tuin of een veilige plek waar je behouden bent. En vanuit de rabbijnse traditie werd hiermee dus een link gelegd met de hof. Dat is de Gan, dus het is wel een ander woord overigens. Ja, de Hof van Eden. Zoals zij dat zien, is het dus een manier om de Pardes, de vier lagen, te begrijpen. Waarin dus eigenlijk uh, ja, teruggaat naar, uh, naar Eden. In de rechtstreekse relatie, die directe uh, herstelde relatie met God. Dan hebben we ook nog een vijfde niveau. Om het maar even weer allemaal te relativeren. Want ja, het zou wel erg mooi zijn hè, als we er uh, meteen zouden zijn. Uh, vijfde niveau is het remes Haremnezim. En dat betekent eigenlijk zijn dat de geheimen van de geheimen. En die worden pas geopenbaard op het moment dat Messias terugkomt. En dat wordt dan ook wel genoemd de Torah van Messias. Dus hoe dan ook, we kunnen op alle vierde niveaus kunnen we zo ver mogelijk komen. Maar er is nog een niveautje achter. Even terugkomen op waarom ik wat aanpassingen zou willen doen op die eerste vier niveaus. Die vijfde blijf ik wel vanaf. Dat is niet aan mij. Het probleem is, het is natuurlijk allemaal vanuit de bril gedaan. En als wij hier wonen in 2017 in Nederland, is onze diepgaande kennis van het is wel lastig. En dat zie je al natuurlijk in de, in de verschillende niveaus. Wij werken met vertalingen. En dan, als je met, werkt met vertalingen, raak je zaken kwijt. Net eventjes al gehoord het woordje shalom, vrede. En als dat dan ook nog eens eenheid betekent, dan heb je alweer een diepere betekenis. Die wij gewoon missen. Op het moment dat we het over vrede hebben. Ah, nee. Ja. mag ik vraag stellen? Natuurlijk. Uh, net noemde je dat vijfde niveau. Ja van Messias. Ja. En zeg gewoon, dat is de waarheid die Messias zal geven. Kunnen we daar niet uh, de woorden van Yeshua uh, 2000 jaar geleden op uh, plakken? Nee, het is wat komen gaat. Nee, het is wat het komen gaat, maar ik denk dat je daar deels al wel uh, in de andere niveaus gebruik van kan maken. Hè, bijvoorbeeld de commentaren. Als hij een nadere uitleg geeft, geeft hij daar dan als het ware een commentaar op andere zaken. Maar dit wordt vanuit de Joodse traditie echt bedoeld. Als zijn de, hetgeen wat geopenbaard gaat worden, en, en dan denk ik ook aan teksten vanuit God, hè. uw wegen zijn niet mijn wegen, uw gedachten niet mijn gedachten, we komen maar tot een bepaald niveau. En de rest, uh, ja, dat moet ons geopenbaard gaan worden. En het is duidelijk dat dat nog niet gebeurd is, want anders zouden we niet zitten met uh, 500.000 verschillende congregatiesienswijzen en andere zaken. Maar dan was het gewoon één en dezelfde leer. Goed, um, even terug naar uh, het eerste niveau. De patiat, oftewel de letterlijke, op het moment dat je dus vertaling hebt, gaan zaken verloren. Ja, als we dus iets verder willen kijken, zullen we moeten gaan kijken naar het grondwoord in het Hebreus. Dat is iets waar we al wel mee bekend zijn, dat gebeurt regelmatig. En dan zorg je er ook voor dat je, ja, dat je ziet dat er toch ook alternatieve betekenissen mogelijk zijn. Dus dat zou ook zeker iets moeten zijn wat wij zouden doen op het moment dat we het eerste niveau gaan bekijken. De al bekende context, om mee te beginnen, zou ik zeggen. En dan de www wees om het een en ander te vergelijken, vorige keer ook even genoemd, wie, wat, waar en waarom. Goed, het tweede niveau wordt het al veel sterker, het probleem. Want dan ga je kijken naar verborgen betekenissen in zaken. En dan kom je op de, nou ja, het woordje is wel eens een keer voorgekomen, de, de jota en de tilde. De kleine dingetjes die in die tekst kunnen zitten, die zijn we helemaal kwijt als we gewoon vertalen. Um, ik kan daar een voorbeeld van geven. Genesis 1 begint met Bereshit in den beginnen. En uh, nu zou je verwachten dat uh, het woord begint met uh, de alef als eerste. Maar het begint met de B. En waarom de B? Nou, als je een beetje weet hoe die letter uh, eruit ziet, de bet, dan is dat een... Ja, hoe kan ik dat laten zien en tekenen? Het is een, uh, een open vorm en dat betekent eigenlijk dat God spreekt en de rest volgt eruit... Dat is dan wat zij eruit halen. Op het moment dat je het hebt over de bed. Dus je begint niet met de Alef, maar je begint met het spreken van God. Nou, wat ik zo, ook zo mooi vind, je hebt eigenlijk, is eigenlijk maar aan één kant open. Ja. Dus aan de krant, en daar staat het uit. De kant waar het begint, zeg maar, is dicht. In ja. andere woorden, voor de schepping Precies. was er niets. Nee. Dus, en je mag ook niet verder terug, want er is gewoon niets ja. er terug. En je bent afgeschermd aan de bovenkant en aan de onderkant van de aarde. Ja, ik vind, dit je, dit ja perfect. Ja. Maar da daar kan je dus al een hele preek over houden. Maar, maar we missen dat als wij gewoon lezen in, in den beginnen. Dus ja, dat wordt lastig, want dan zou je toch echt uh, diepgaande studie moeten doen. En ik denk ook wel, uh, want dit is dan een redelijk duidelijk voorbeeld wat ik even aanhaal. Uh, maar er zitten hele kleine verborgen dingetjes in. Waarom wordt er een extra alef gebruikt in een woord waar die eigenlijk niet zou horen? Dat soort dingen zie je er in één keer. Dat zijn geen tikfouten. Je denkt dat het tikfouten zijn, maar op het moment dat je dat weet, en daar, daar komen hele leerstellingen vandaan. Maar ja, dat, dat kunnen wij dus niet. Um, dus zou ik hier een alternatief willen hebben, en ik noem dat even het wet van het eerste voorkomen, oftewel, wanneer komt een bepaald woord voor, voor de eerste keer in uh, de Torah? Op het moment dat we de, de grondtekst hebben. Goed, bij Dras kunnen wij, in tegenstelling tot wat uh, vanuit het jodendom gebeurt... kunnen wij natuurlijk uh, alle commentaren gebruiken. En studies, vanuit het christendom ook. En het jodendom. Alleen hierbij zou ik ook wel willen zeggen, uh, vanuit Paulus... onderzoekt alles, behoudt het goede en verwerpt het kwade. Dus het slechte, laten we uh, daar wel zorgvuldig in zijn dan met elkaar. En wat ik denk ik ook zo nog wel even zal zeggen... Vanuit het jonendom, ik heb het even genoemd, kan je dus, als je de midrash doet, mag je gewoon los van elke tekst dan ook, mag je een inter interpretatie geven. En ik zou wel willen oproepen om dat te doen vanuit het eerste niveau. Dus de letterlijke, je mag niet afwijken van de letterlijke betekenis. Daar moet hij wel bij passen. Als het over een vliegtuig gaat, kan het niet een auto worden. En bij slot, de numerologie, de letterwaarde. Als een woord een waarde heeft van 40, heeft een ander woord van 40, dat ligt daarin verbonden. En je kan kijken naar de Kabbalah. Uh, interessante zienswijze, ook weer kritisch, zou ik zeggen. Maar voor het gemak ga ik vandaag niet verder dan niveau 3. Omdat ook bij niveau 4 vanuit de rabbijnse traditie wordt gezegd: dat is wel voor degene die uh, echt het vaste voedsel kunnen hebben. Dus het is niet voor iedereen weggelegd. En ik denk dat als we bij 1, 2 en 3 blijven, dat we al een heel eind komen. Hm, ja, dit heb ik al even genoemd: de basis moet zijn de Peshat. Uitgangspunt moet zijn de letterlijke tekst met haar betekenissen. Ook belangrijk als we dit doen: laten we ons openstellen voor uh, zaken, uh, hè, kom uit je comfortzone, alternatieve ideeën, denkwijzen en uh, ja, uh, vaststaande dingen waarvan we denken dat het altijd zo was. Hè, voor de mensen die dachten: 'het is Jesuah.' en het blijkt dat het misschien toch niet zo zou zijn, dan moet je dat wel kunnen loslaten, omdat de bewijzen iets anders zeggen. Omdat we hier zitten, dat we dat allemaal wel hebben, dat we bepaalde zaken kunnen loslaten, want anders dan hadden we, denk ik, morgen met elkaar eh, gezeten. Dus dat zal niet zo'n probleem zijn. Wat ik dan altijd wel mooi vind, is eh, om de nuance erin te blijven brengen. Er is ook nog een vijfde niveau, dus ja, het is, uiteindelijk zitten we met z'n allen, we kunnen maar tot een bepaald punt komen en verder. Eh, ...zal het ons wel geopenbaard worden. Dus dan ga je niet richting vaste doctrines. Nogmaals, de nuance. Messias zal het laten zien. Goed, gaan we richting niveau 1. De letterlijke tekst. Hoe gaan we dat doen? Ik had hem al even genoemd. Context. Wie wat waar en waarom. Ik ga het heel expliciet maken zo. En eventuele alternatieve vertalingen. Gaan we weer terug naar spreuken. Alleen om de context te pakken... ...ga ik terug naar het begin van spreuken 8. Vers 1. He, misschien nog even de lessen vanuit vroeger op school. Hoe moet je teksten vertalen? In het begin staat meestal wel ook het een en ander aan uh, hints weggegeven voor de rest van het verhaal. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Nou, dan we meteen even, ik heb er voor het gemak even de wat achter gezet. En de wie? Wijsheid roept. Op de top van hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden staat zij. Het is vrouwelijk vertaald. Vrouwenwijsheid. wijsheid. Vrouwen zijn wijzer dan mannen. Je kan er allerlei dingen van maken natuurlijk. Terzijde van de poorten. We hebben een waar. Vooraan de stad, bij de ingang van de deuren, roept zij luid. Dus nogmaals, zij roept. Twee keer. En dat doet ze op de top van de hoogte, langs de weg, op een kruispunt van paden, terzijde van poorten, vooraan de stad, bij de ingang van de deuren. Overigens, de poorten van de stad en de ingang, daar zaten ook de wijze mannen. hè. spreken, de rechter. Oftewel, de conclusie hier even op dit stukje is dat de wijsheid roept. En zij roept luid, bij de poorten. En het is nog een vrouw ook. Tot u mannen roep ik. En dan verandert de persoonsvorm. We gaan van wijsheid als een zij naar de eerste. En mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Oftewel, zij roept tot de mannen en tot de mensenkinderen. En dan heb ik nog een speciale groep. Onverstandigen begrijpt met schranderheid en dwazen begrijpt met verstand. Luister, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Het openen van mijn lippen brengt wat billig is. Dus hier zie je weer vorstelijke dingen worden gesproken, weer een wat. Oftewel, wijsheid roept tot de mensenkinderen, en ik heb het even vrij vertaald om wijsheid te geven. Ja, mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets, verdraaids of slinks in. Ze zijn alle oprecht voor iedereen die begrijpt. Juist voor hen die kennis willen vinden. Oftewel, woorden van wijsheid zijn voor degene die kennis willen vinden. Neem mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkiezelijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid. Het is duidelijk dat de wijsheid hier persoonlijk spreekt. Want ik ben wel benieuwd wie die schranderheid is trouwens. Daar gaan we vandaag niet op in. Context, wijsheid, niet Yeshua. Maar wie weet dat we de link kunnen leggen in de diepere niveaus. Maar op dit moment, op basis van, van deze context, moet ik zeggen dat het gewoon om wijsheid gaat. Oftewel de wie, wijsheid. Zij spreekt in de poorten bij de ingang van de deuren om mensenkinderen wijsheid te geven. Ik ga nog even, uh, voor, mocht er toch nog wat twijfel zijn, de context iets verbreden. Dus ik ga naar spreuken 1, vers 1. De spreuken van Salomo, de wie. Hij is de zoon van David en de koning van Israël. Om bekend te worden met wijsheid... Dus waarom uh, wordt hetge hetgeen geschreven? Om bekend te worden met wijsheid. Wat is wijsheid? Of wie is wijsheid? Als je dat wil zeggen. En vermaning om woorden vol inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht zicht biedt aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid. Om aan onverstandigen schranderheid te geven, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is zal wijze raad verwerven. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen. Woorden van wijzen en hun raadsels. Nog steeds een waarom. De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Dus dit is eigenlijk, dit is denk ik, de definitieve uh, waarom hij spreuken heeft geschreven. Terwijl, wie? Salomo schrijft. Hij schrijft wat? De spreuken. Waarom? Of waar? Laten we dat nog even doen. Nou, hè? in de nacht. En om mensenkinderen wijsheid te geven, zodat zij God vrezen. Wijsheid is het terugkomende thema in spreuken. Ik lees spreuken er maar op na. Het gaat alleen maar over wijsheid. Wijsheid moet leiden tot de vrezen, met 1 e, van de heren door middel van kennis. Dan gaan we nu naar niveau 2. En dan laten we dan hier even voor het gemak, om dat bij elkaar te hebben, heb ik even de grondwoorden erbij gepakt. Zodat we meteen de diepte in kunnen gaan. Spreuken 1, 7. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Kennis is uit Strongs 1847 het woordje da'at. Het woord komt 52 keer voor en wordt meestal vertaald met kennis. Dat is op zich logisch. De eerste keer dat da'at voorkomt, en dan gaan we dus richting de wet van het eerste voorkomen, kijken of we daar nog wat uit kunnen halen, is in nummer 2416. Hij die de woorden van God hoort, spreekt en die de kennis van de Allerhoogste weet, die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Is iemand uit zijn hoofd welke tekst het is waar het over gaat? Uh, nummer 24, 16. Hij die de woorden van God hoort, spreekt, en die de kennis, da'at, van de Allerhoogste weet, die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Dat is de eerste keer dat het woordje da'at voorkomt. Dus we proberen nu uit de context van dit stukje te halen, van, is er nog een extra betekenis die we kunnen toepassen wellicht. Wat ik hieruit haal is dat kennis van de heren leidt tot vrezen van de Here. En dan ga ik even vertalen. Kennis krijgen we door de woorden oftewel Torah, van God te horen en te spreken. Hij die de woorden van God hoort, spreekt en de kennis van de Allerhoogste weet. Dus het, het gaat om horen en spreken. En dan zie je dus ook dat er visioenen bij zitten. Nou, voor degene die het niet wisten, het gaat over het, het, het verhaal in de grotere context tussen uh, Balak en William. En uh, ja, die, vo, die vloek die, die moest uitspreken. En uh, dit is, uh, heeft te maken met die zegen dus, uiteindelijk. En daar maak ik dan even van als les dat kennis zegen is. Nog een keer. De vreze des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen, verachten, wijsheid en vermaning. Gaan nou, we naar het woordje vrezen, Strongs 3347, jira. Dit woord komt 41 keer voor in de Tanach En wordt meestal vertaald met vrezen. En dan zien we hem al in combinatie met Yahweh of Elohim. Dus meestal de letterlijke naam wordt genoemd van God. Of er wordt gebruikt Elohim. Dus in dit geval, hè, als de Heer er staat, weten we dat daar eigenlijk gewoon ja bij stond. Het is dus de vrezen van God. Maar het mag dus ook vertaald worden met ontzag of eerbied. Dan krijg je al een iets ander woord, een iets andere betekenis. De eerste keer dat Jira voorkomt, Genesis 20, vers 11. Daarop zei Abraham, omdat ik dacht, er is vast geen vrezen Jira, Gods, in deze plaats. Daarom zullen ze mij omwille van mijn vrouw doden. Nou, even voor uh, alle duidelijkheid. Het gaat dus over het verhaal uh, dat Abraham bij Abimelech is. En dan aan het eind dat uh, Abimelech aan hem vraagt van, wat zag je, ook die hebben we al een keer zien langskomen. En hij zegt dus, eigenlijk geeft hij als reden, er is geen vrezen gods in deze plaats. En dus deed hij dat. Maak ik voor het mak even, een connectie tussen, als er geen vrezen gods is, was hij dus bang dat ze hem zouden doden voor zijn vrouw. Nou, als we die dan even combineren met Torah, dan krijgen we een aantal overtredingen van, van een aantal geboden bij elkaar. Het doden, het bezitten van Andermans vrouw. ...en het bezitten van iets wat van een ander is. Dus dan maak ik daarvan... ...vrezen gods is hier onder andere houden aan de Torah. Of de tien geboden. Spreuken 1 vers 2. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning... ...om woorden vol inzicht te begrijpen. Wijsheid. Want daar kwamen we toch op terug, hè? Maar dan nu naartoe. Wijsheid. Gokma. Uh, vanuit het uh, oud-Amsterdams 24, 2451. Dit woordje komt iets vaker voor. 149 keer... En wordt meestal vertaald met wijsheid. Maar dus ook vaardigheid, slimheid. Um, wel belangrijk, er zit wel een link met ethisch handelen in. Dus het, het is niet uh, voor je eigen gewin en ten nadele van anderen. Het gaat echt om ethisch handelen daarin. De vaardigheden en de slimheid. De eerste keer. Genesis 28 vers 3. En u moet spreken tot alle die wijs van hart zijn... Die ik met een geest van wijsheid, trouwens die wijs daarvoor ook, die eerste, wijs van hart. Je ziet altijd dat wijs ook in combinatie met hart is trouwens. Uh, dat zijn beide gokma. Dus die ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de kleding van Aaron moesten maken om hem te heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Dus hij heeft ze een geest van wijsheid gegeven om ja, Aaron te helpen bepaalde kleding te maken, zodat hij uh, als priester kan dienen. Dat is best een, een mooie, als je die hebt, die wijsheid. Ik heb het al even genoemd, wijsheid is een geest. God is, geeft ge, deze geest aan mensen om anderen te helpen. Om te dienen, als priester. Overigens, uh, uh, ook de wijsheid die in spreuken 8 wordt genoemd, hetzelfde woordje. Even goed om te weten. Zowel als het gaat over de persoonwijsheid, wijsheid, als uh, om de wijsheid die gegeven wordt. Nou Even terug naar spreuken 1 vers 2. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning om woorden vol inzicht te begrijpen bekend worden komt van la Adat. Dit is een uh, variant uh, van yada. 3045 in de stroms. Dit woordje komt heel vaak voor. 942 keer. En heel vaak wordt dit vertaald met kennen. Ook wel eens gebruikt erkennen, bekennen, nadenken. En allerlei varianten die erop mogelijk zijn. Want ja, als je 942 keer een vertaling moet zoeken, dan uh, komt wat variatie uh, naar voren. De eerste keer dat yada voorkomt, Genesis 3.5. Maar God Weet, Jodea, dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat als u en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Jodea, dan zien we dat er weer een link wordt gemaakt uh, richting de hof. Terugkerend thema. Het begin der tijden. Ietsje daarna. Het verhaal van de slang die Eva probeert te overtuigen. Weten of kennen is verbonden met de hof van Ede en de kennis van goed en kwaad. Maar ja, we gaan even terug in naar speuken 8. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Want ja, we moeten toch nog wel wat met dat zalven, denk ik. En hetzelfde geldt ook. Dat hij er vanaf het begin van de tijden er was. En dat hij geboren is. Toen er nog geen diepe wateren waren, was ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Ik wil ook wel echt definitief, als we richting een conclusie gaan. Dan wil ik hem ook wel zo duidelijk mogelijk maken. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Als er twee keer iets staat, dan is dat een extra nadruk. Hè? Twee keer geboren. Dus dit is een... Een hele zware indicator dat er iemand geboren is voor het begin der tijden. Omdat dat er twee keer staat. En dan gaan we ook nog even weer naar die verwijzing. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Want dat is eigenlijk de, de link die wordt gemaakt vanuit het gezalfd in het begin der tijden. Het woordje gezalfd, uitspreuken 823, is nisakti. Het komt van nasak, 52, 58. En dat betekent uitgegoten, neergezet of opgericht. Een heel ander woord dan... Uh zalven, wat een variant zou moeten zijn op Messias. Zalven komt er niet voor. Er is geen enkele keer dat de standaardvertalingen gebruiken voor Nasak zalven. Sterker nog, als de, ja, het is, wat mij betreft is het verkeerd vertaald. Als hier staat, hè, want er wordt hiervoor gezegd eh, dat hij is gezalfd. Ben ik gezalfd geweest? Dat betekent dus dat hij is gezalfd door iemand anders. Maar, als je dus hier krijgt, ben ik uitgegoten? Of ben ik Opgericht. Maar op het moment dat je iemand zalft, dan is dat iets wat jij doet. Of je wordt gezalft. Maar in dit geval ben je wat verder af van een, een persoon, lijkt mij. Dus als we hem dan even uitgegoten, want dat vind ik mooier zelf. Vanaf eeuwigheid af ben ik uitgegoten geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. De eerste keer dat naar nou zak voorkomt, want laten we dat ook nog even doen. In Genesis 3514. Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op, een stenen gedenkteken. Hij zalfde er een plengoffer over, een groter olie over. Hij over, erover, Ja, Misschien dat ze hem daar... Maar ja, toch ook als je een bepaald blik hebt van dit gaat om wat waarschijnlijk de makers van de vertaling, van de Herzine Statenvertaling hebben gedaan. Want ook gewoon in het Engels, in het Spaans, alle, alle standaardvertalingen, daar komt zalven niet voor. Alleen nu net even in Herzine, ja. Dus ja, gieten. Wijsheid is uitgegoten, dat hopen wij natuurlijk ook, hè? dat wordt uitgegoten over ons. En met wijsheid zalf men, dat kan. Je kan gezalfd worden ermee, maar zalf, uh, de, de wijsheid die gezalfd is, ja, dat, dat, dat botst alweer. Het woordje geboren, uitspreuken 8, 24 en 25, is holaleti. Dit is een variant op groen, 2342. En dat komt dus omdat je uh, komt met, uh, dan moet ik hem eigenlijk even hebben. Maar je hebt de persoonsvormen die erin zitten hè. Dus daardoor verandert het woord helemaal. Dus je denkt dat het lijkt er niet op maar het is echt wel hetzelfde woordje. Dit woordje betekent voortgebracht, geschreven, draaien of dansen. Je mag zelfs uh, verwacht gebruiken. Dus voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik verwacht of geschreven. Ik vind geschreven in dit geval wel mooi, maar daar komen we dan zo op. Dus hij was niet geboren. En dat draaien en dansen, ja. De eerste keer dat dit woordje voorkomt in Genesis 18. En hij wachtte. Verwachten. Nog eens zeven dagen, toen liet hij de duif weer los uit de ark. Nou, die weten we wel, hè? Dat is meteen uh, zo duidelijk. Het verhaal naar de zondvloed, de duif. Mijn conclusie. Het lijkt er toch wel sterk op dat er uh, geen sprake is van een geboorte of een zalving hier. En als er al een, een zalving plaatsvindt, dan is dat iets wat uitgegroten is, gaat worden. En degene die ermee aangeraakt worden, dat die, die zalving zullen krijgen. Dus niet die persoon is gezalfd. Dan gaan we richting niveau 3, nog een laagje dieper. En ik ga hier dus niet richting de commentaren elternacht. We gaan niet richting het almoed. Ik ga ook geen christelijke commentaren erbij houden. Ik maak mijn eigen commentaar op basis van wat we nu even hebben gezien. Met een beetje inlegkunde van mijn kant. Dus als je het niet mee eens bent, prima. Oké, okay, we hebben tot nu toe gezien dat wijsheid er is om mensen wijs te maken, zodat ze God vrezen. God vrezen komt door kennis. Deze kennis is de kennis van zijn woord, Torah. De kennis van goed en kwaad. De Torah is goed. Dus hou je aan Torah, dan gaat het goed. Doe je het niet, nou dan ga je richting het kwade. En die kennis hebben wij gekregen, want dat hebben we zelf gekozen. Dus ja, dan gaan we door. Torah zorgt ervoor dat we goed van kwaad onderscheiden en kiezen voor het goede. Torah moeten we horen en spreken. Ik heb daar ook even van vertaald doen. En dan ga je richting de Shema. En als we dit doen, zal er zegen zijn. En wie weet zelfs nog wel visioenen. En dit zal worden uitgegoten. God heeft vanaf het begin zijn woord uitgegoten. Dat vind ik ook mooi, hè? als hij spreekt. En dan mag je best deze erbij gebruiken. Hoor. Daar heb ik niet zo moeite mee. Als je die link dan wil maken. Maar wel met de nuancering erbij. In het begin was het woord, oftewel het spreken... dat is hier ook al uh, vaker uh, door Wim aangehaald. En het woord was bij God. En het woord was God. Wijsheid is denk ik ook een uh, manifestatie van God. Hij heeft met wijsheid heeft hij alles geschapen. Anders dan... Uh, hij, hij is wijsheid. De ultieme wijsheid is Hij. Zijn woord is wijsheid. En zijn woord is geest. Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde... De aarde nu was leeg en woest. De duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. God heeft door zijn spreken alles geschapen. God is de ultieme manifestatie van wijsheid, ik heb het net even gezegd. En deze wijsheid openbaart zich in zijn schepping door zijn spreken. Dan richting de conclusie. God heeft door zijn spreken alles geschapen. We hebben het al een keer gezegd. Nogmaals, hij is de ultieme manifestatie van wijsheid en deze wijsheid openbaart zich in zijn schepping door zijn spreken en door zijn Torah. Wij als mensenkinderen moeten op zoek naar wijsheid, zodat wij zegen ontvangen en tot zegen zullen zijn. Dit doen wij door Torah te doen, te spreken en hiermee te kiezen voor het goede. Daarmee sluiten we aan bij zijn woord, welke al was uitgegroten vanaf het begin. En als we dat doen, zal er het volgende gebeuren. En dan gaan we weer terug naar spreuken. Nu dan kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mij wegen in acht nemen. Wegen is ook een, een vertaling van Torah, hè? de wegen van de Heer. Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet. Welzalig is de mens die mij naar mij luistert. Wijsheid, luisteren, Torah, het goede. Door dag en dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Ook hier, deurposten, is ook weer een verwijzing naar Torah. Dat, uh, dat is de afscherming je, waarbinnen je veilig bent. Het huis waar je als het ware in woont. Dus bewaak dat je daar niet buiten gaat. Want wie mij, oftewel de wijsheid of Torah vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Here. Wie echter tegen mij, wijsheid Torah, zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Conclusie, kies voor het leven en niet voor de dood.